De Europese beurzen zijn vandaag onderuit gegaan. Vooral de aandelen van banken sloten lager. De AEX en de index eindigden 1,9% lager. En de beurzen in Frankfurt en Parijs sloten respectievelijk 2 en 2,8% in de min. Vooral de Spaanse beurs had het zwaar te verduren. De Spaanse centrale bank maakte vandaag bekend dat de economie in het derde kwartaal opnieuw sterk is gekrompen. De beurs in Madrid daalde bijna 4%. Procent. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen. Het tiendaagse evenement opent met de première van de film Nono, het zigzagkind. kind. Het thema van het festival is De Belofte, waarbij zes acteertalenten een bijzondere rol spelen. Ze zijn te zien in films en vertellen in een dagelijkse talkshow over hun dromen en ambities. Tijdens deze editie zijn bijna 400 films te zien. En dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Maar vanaf volgend jaar wordt een flinke bezuiniging doorgevoerd. Omdat de rijksubsidie voor het Nederlands Filmfestival dan 25% lager is. Mogelijk wordt dan ook het programma ingekrompen.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 ANEBE, ah, verkeersinformatie. De avondspits is voor de tijd, maar uitzondering is wel de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat tussen knooppunt Everdingen en noordeloos 11 kilometer file. De politie is daar bezig met een uitgebreid technisch onderzoek in de Berm. Verkeer van Utrecht naar Breda kan dan ook beter omrijden via Deil over de A2 en de A15. Ook de andere kant op trekt dat onderzoek bekijks op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat bij Lexmond 3 kilometer.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 Vanavond in Cairo's Oog in Oog, de baas van de KNVB. Over topsalaris in het betaalde voetbal, oneerlijke concurrentie in Europa... politieke bemoeienis, de rekening van voetbalrellen... transparantie, corruptie en het Nederlands elftal. Bert van Oostveen, vanavond live in Oog in Oog, vijf half 10 bij de Cairo op Nederland 2. Elke onderneming wil haar rendement graag verbeteren. Maar de wijze waarop is voor iedereen anders. Daarom kijkt BDO voor rendementsverbetering naar de mens achter de ondernemer.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 Het is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast richtte in 2003 zijn eigen modelabel op en mag inmiddels beroemde vrouwen als prinses Maxima, Beyoncé en Lady Gaga... tot zijn klanten rekenen. En wie al die schitterende, meeslepende en poëtische culturenjurken... nu eens bij elkaar wil zien, kan vanaf het komend weekend terecht... in het Textielmuseum in Tilburg, waar hij al jaren mee samenwerkt. Hier is Chantal Minio. Uw presentator is Frank van der Linden. Jan, wat is kleding? Wat is kleding? God, dat is een goede vraag. Uh, in, in basis het, het ding wat een mens bedekt... of waar ze zich mee kleden om... Uh, hoe noem je dat? Zichzelf niet in hun naakte piemel te zien. Ja, maar daarbij, daarentegen ook het, het, een onderdeel van hoe men zich tot elkaar verhoudt. En dat is kleding ook. Dus... Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, men, hey, je leest iemand als, als je ze op straat tegenkomt. Dus je, en dat is naar aanleiding van kleding of hoe ze zich kleden. En daarna komt het over het algemeen hoe ze zich gedragen. En dan op een gegeven moment, als je dat allemaal bij elkaar voegt... heb je een soort beeld van iemand. Ja. Maar soms kan kleding ook totale tegenovergestelde vertellen... van wat iemand is. Niet zoals het vroeger was. Ja, daar tegenwoordig... komt een miljonair in een gescheurd shirt. Ja, en die ziet er helemaal verlopen uit. En maar... Heb je iemand anders daar tegenover gesteld die er alle keurigst uitziet? En <laughs> <laughs> uiteindelijk verder. Ja. Dus daar kom jij aan met, met, aan. met wat voor schoenen vandaag? Uh, wat voor schoenen zijn het? Uh, het zijn zeg maar een soort vintage look schoenen. Waar ik heel blij van werd dat ze gewoon ja, door twee ja. kleuren oude opa-schoenen. Wit met stukken bruin erop? Hè? Ja. En dan, uh, wat voor spijkerbroek? Een spijkerbroek. Gewoon een, een, een strakke spijkerbroek. Maar ik bedoel, Waterloopplein of uh, nee, nee, nee, Jesus? Nee, een of, of, wat, wat? Nee, uh, nudie jeans. Okay. Dus een ecologische spijkerbroek. Gaan we omhoog? Gaan we omhoog. We hebben een uh, bruin vest aan van uh, supply Een overhemd en van D-squared. Uit de broek, hè? lichtblauw. Uit de broek, lichtblauw. Ja. En een uh, groen jasje van Marnie. Ja, ja. Ik, ik, ik vind het er ontzettend warm uitzien. He, dus een overhemd en, en dan zo'n zo wolle vestje ja. en dan nog een colbert. Ik was klaar voor de herfst. <laughs> Wat lezen, denk jij, vermoed jij mensen aan jou af... als jij hen zo uh, tegemoet reed? God, dat is ook weer zo'n vraag. Um, beetje shabby, uh, ontspannen. Um, ja, en dan... Jan, Jan, kom toe nou. Bestudeerd losjes. Ja. Hm. Dat heb je losjes. Bestudeert losjes. Kijk, kijk, mij relax zijn maar ondertussen goed over nagedacht. Ja, goed over nagedacht. Er is wel, ja, het, is, het is mijn werk. Dus, maar dat, dus dat neem jij ook aan dat iemand dat, dat ziet. Maar, ja, er ja. komt gewoon een man die neemt ons direct in de maling. Is dat zo? Die doet zich veel relaxter voor dan die is. Nee, ik ben wel relax in die zin. Ik vind het leuk om relax te zijn, of in ieder geval om dingen ontspannen te doen en het niet met te veel spanning de wereld aan ja, te gaan. Maar tegelijkertijd is het ook bezakjapanert. Is het ook uitgerekend Ja, tuurlijk. Het is een onderdeel van mijn vak. Dus ik ben er dagelijks mee bezig. En op die manier is... Uh, hoe noem je dat? Is kleding niet onschuldig voor me? En ja. Is het uh, een onderdeel... hoe ik een verhaal vertel en hoe ik... Ja. ja. mijn verhoud tot het leven, ja. om maar zo te zeggen. Nou ja, daar, daar gaan we nog uitvoerig ja. over hebben... in deze ja. aflevering van Kunststof dagelijks vrijwel dagelijks uh, van de NTR op Radio 1... over de wereld van kunst, cultuur en media. En Jan, uh, wat, wat is culturen? Wat is culturen? Voor mij of in het algemeen? Voor jou. Voor mij, uh, voor mij is het mijn passie mijn liefde. En... Nee, wat het is. Ja, nee, dus dat, dat is het voor mij. Ja, oké, daar heb jij geweldige gevoelens bij, dus, dus, dat snap dus, ik. Dus, maar wat is jouw definitie gewoon van het fenomeen? Van het fenomeen is Cultuur in basis is gewoon het naaivak en is het, het beheersen van het naaien. En dan heb je de haute couture... is het de hoogste vorm van beheersen van, van naaien. En dat, dat is het voor mij ook. En dat... Mooi gezegd, de hoogste vorm van naaien. Ja. Ja, dat smaakt nou meer. Oh. Maar goed, we gaan, gaan het over van alles en nog wat hebben. We gaan het hebben over honderdduizend Swarovski-steentjes uh, op een jurk <laughs> naaien, over de droom antiquair te worden over de vraag of het slankheidsideaal van de culturen aanzet tot anorexia. Over al die dingen. Maar eerst naar collega Ronald van der Geer. Hij zit bij NEC Feyenoord, bekervoetbal, te Nijmegen. En het is 23 minuten geleden al dat we begonnen zijn aan deze wedstrijd... met een verrassende tussenstand. De NEC staat op een 1-0 voorsprong tegen Feyenoord. En die stand stond na 30 seconden al op het bord. Toen de NEC een vrij trap mocht nemen aan de linkerkant van het veld... Rex de Deen deed dat, slingerde hem voor. Toen kreeg Pellen op zijn hoofd. Ging die bal niet voorwaarts weg, maar achterwaarts. En kreeg Congolo, de centrale verdediger van Feyenoord... ook zijn hoofd er nog tegenaan. En via hem ging die langs de verbouwereerde doelman van Feyenoord... Lampoe. En zo stond Feyenoord dus al heel snel bij een achterstand... en de NEC op een voorsprong. Eigenlijk heeft Feyenoord bal. Bezit gehad, niet zo heel veel gecreëerd. Twee momentjes voor uh, pellen, niet aan de Italiaan besteed in deze fase. En zojuist dan weer eens een keer NEC dat zich in uh, aanvallende zin meldde... ...met een kopbal van Rorda die vrij gemakkelijk uh, gepakt kon worden... ...door uh, Lamproer, de keeper uh, van uh, Feyenoord. Overtuigend is het uh, allemaal nog niet. Feyenoord valt aan, NEC verdedigt. En verdedigt met name dus die snel verworven voorsprong van Eno. Ja, en nu bent terug in de studio dus met, uh, met onze gast uh, van vanavond in Kunsthof ...Jan Terminio. En hij noemt zich modeontwerper... Niet couturier. Nee. Nee, dat, uh, waarom heb ik dat... In, in de makkelijkste term noem ik me altijd gewoon ontwerper. En nog niet eens zozeer mode. Maar, uh, en geen couturier, omdat het ergens op een gegeven moment ook een voor mij dan een... Uh, hoe noem je dat? Een woord dat zeg maar gebagataliseerd is. En waardoor... Het heeft zichzelf uitgehold. Ja, in een zekere zin. Waardoor het ook voor... Alles had maar de titel cultuur en daardoor dacht men dat het iets was. En waardoor uiteindelijk de term, als je hem gebruikt, ook niet meer iets mm. inhoudt. En dan ja, dat vind ik gewoon zonde. Dan druk je het liever ambachtelijk uit. Ja, dan laat je het liever zien. Of dan neem je mensen liever mee, ermee naartoe om, om echt aan te tonen vanuit dit is wat we doen. En uh, nou ja, vandaar dat ik het woord een niet. Ja. graag zelf gebruiken. Ja. Um, we gaan aan het eind van deze uitzending luisteren naar een wijsheid over mode of over het leven. Of over ja, hoe je de beste pizza maakt op de tegel. Oh ja. Allemaal van jouw hand. Uh, de luisteraars die kunnen ook twitteren naar hashtag Radio Kunststof En op de site radiokunsthof.nl kunt u een vraag in het gastenboek schrijven. En we zijn natuurlijk te zien op de site van Radio 1. Um, Jan, beschrijf gewoon eens een Ontwerp een jurk, uh, iets anders dat jou dierbaar is van eigen hand. Hoe, hoe ziet dat eruit? Tover het is op ons netvlies. Hoe ziet dat eruit? Um, het is een jurk die je begint te. Die, een jurk die we maken of een kledingstuk die we maken, gaan we beginnen we met bouwen. Dus je begint, zeg maar, in eerste instantie kijken naar het lichaam van de vrouw en dan ga je daar, begin je daar een binnenwerk omheen te bouwen. Vanuit het binnenwerk als dat eenmaal kloppend, ga je dus het volume wat ze. Uh, Nodig heeft he, voor de functie waarvoor ze het nodig hebben, ga je eromheen bouwen. En dan langzaam ga je erop werken. En dan, het is als schilderen. Het is als schilderen. Laat eens kijken kom. hoe jij op, op Maxima schilderde. Oh. Hoe, uh, uh, vanuit wat voor uh, heupen moest je werken? Over klanten praat ik, nou, over jurken wel. Laten we zeggen, klant. een hoge klant. Een klant. Of over, over een jurk. Nee, als het dus een, een, een jurk vanuit uh, de laatste show bijvoorbeeld. Dan, He, dan gaan we onderzoeken naar wat ik wil doen aan volumes. En dan gaan we rondjes knippen in Tule. Om uiteindelijk... Dus je gaat, je gaat echt met een centimeter bij die kant staan. En dan denk je, oké, okay, nou dit is, uh, dit is helaas niet 90. Dat zou mooi zijn geweest, het is 103. Nee, nee maat maakt me nooit uit. Het is mooi om met het lijf van een vrouw te kunnen werken. En daar omheen te kunnen bouwen. En daar uiteindelijk de verhoudingen in te te geven, waardoor alles weer op zijn, ja. op zijn plek valt. Op dus een vorm en inhoud, hè. dat heeft heel veel met elkaar te maken. Je, je kan niet alles om iemand heen draperen. Nee. Dat lichaam dicteert van alles. Dus ik heb een, zit in een heel dicterend vak. Dat, het basisgegeven is het lijf van de vrouw die voor me staat. En daar omheen ga je werken. Ja. En met, hè, dat is mijn uitgangspunt. En dat is het mooie van het op maat maken. Is dat alles draait om haar. Ik ben bezig met hoe... Bij de deuropening is waar ze door moeten. Want daar kan ik mee bezig zijn. En, en, en, en op een dag in 2009 komt Maxima dan in Arnhem tevoorschijn in ja, een voormalige jutezak van de PTT. Ja, een postzak. Een, Verklaar je nader? Nee, die postzak had ik zeg maar, op mijn atelier. En in 2005 heb, was mijn eerste collectie die ik voor me zeg maar, publiekelijk naar buiten ging brengen, zeg maar, om, helemaal onder eigen vlag. En. Uh, Nee, toen had ik die postzak al thuis liggen op het atelier om de stof in te doen. Nee, gewoon om het... iets in te vervoeren eigenlijk? Nee, gewoon om de reststoffen. Dus dan had ik geknipt en dan sto... had ik ja. iets nodig waar ik van als kon van daar wel de in. tafel, daar kon het dan in. En heel druk bezig met het hele verhaal en zeg maar met de, de periode waar we in, in zaten. Van zeg maar dat alles wat oud was, waardeloos was. En dat alles zeg maar afgedankt werd en zo. En dat nou ja, alles maar moest veranderen en nieuw moest. En toen. Nou ja, toen was mijn oma overleden of daarvoor. Een tijdje daarvoor. En die had hele mooie oude brieven en die waren mooi vergeeld en zo. Nou, daar kwam je allemaal door. En toen in één keer zag ik die postzakken, toen dacht van dat. Hey, wat is... heeft die overleden oma daarna? Nou ja, dat is een hele sorte. Sorry. sorry. <laughs> dus die brieven, die, de vergeeldheid, en hetgene dat het bewaard was, en dan ga je, zeg maar, die hele. Toer, dat het in zo'n zak, toen zag je in één keer die zak daar hangen. Daar ja. van, daar heeft de vluchtigheid der dingen. En dan zie, zie je in één keer die zak dat iemand dat heeft gesleept... daar heeft het hele leven van mensen ingezeten... van de belastingbrief tot de liefdesbrief tot de... Ja. En dan ga je in één keer, dat, dat, wordt dat steeds mooier en wordt en er zit steeds er ook van die, van die kleuren op van de Nederlandse vlag? Kleuren van de Nederlandse vlag, maar er zitten ook pleisters op... om gaatjes dicht te maken <laughs> en gewoon allemaal hele lieve dingen... en hele rauwe dingen die je als ontwerper in principe ook niet... Kunt verzinnen. Je kunt een broek wel gaan schuren en dan komt er wel een gat in. Maar ja, dat zijn die, die professionele gaten waar je dan ja, heel veel die voor betaalt. Waar broeken, in alle broeken zeg maar, hetzelfde ja. gat zit. Ja. En het mooie hier is: het is gewoon doordat het gebruikt is en ook ergens heel naar is afgedankt, dat zijn dit is waardeloos, heb ik het dus kunnen kopen, gelukkig. En daardoor is dat dan ook. Al en hoe langer. komt dat dan uiteindelijk om, een, om, een, om, een, om, om het lichaam van een misschien wel toekomstige koningin? Want het is niet zo dat dat in een rek hangt... en dat iemand denkt van, nou, dat ga ik dan ze kopen. Daar zit waarschijnlijk een hele bewuste keuze tussen. Ik heb geen idee, dat moet u aan haar vragen. Heb je, heb, dus dat, heb je geen idee hoe ze ik klant heb, werd? Nee, ik heb, dat heb ik natuurlijk, maar ik praat, niet, ik praat nooit over klanten. Dus hoe wordt zo ik, iemand klant? Hoe ieder, gaat ieder, zo ieder, iets? Ieder, Iedereen die klant wordt, die neemt contact op... en uh, die krijgt een afspraak en dan uh, wordt het om het lichaam heen gemaakt. Ja. En dat is met een postzak... En daar stond je met, met die postzak? Ja. En hoe wordt daar dan in eerste instantie op gereageerd? Hebben mensen dan toch niet zoiets van... Ja, maar meneer Tamino... Uh, hebt u niet een fijn prijzig stukje fluweel... uit Zuidoost-Azië of zo? Nee, maar dat komt omdat, omdat... Een klant weet wat ik te bieden heb. Dus die weet dat ik... een. Possakjas heb gemaakt, maar ook een, een, een avondtoilet met helemaal vol geborduurd en noem maar op. Dus het is de klant die daar ook de vraag in heeft: van ik wil zo zo Komt zoeken. al met dat besluit, hè? Dus anders kom je niet naar me toe. Ja. Nou gebruikte je net al, al woorden als aan de ene kant ruw en aan de andere kant sophisticated. Hè? Dat, mm -hmm. dat soort uh, interessante combinaties. Uh, dat wordt ook uh, over jou geschreven. Ik noem even een paar kwalificaties op: hè? Rauw romantisch, uh, theatraal, poëtisch meeslepend innovatief materiaalgebruik, ingenieuze textiele constructies. Zijn dat woorden waarvan je zegt... nou dat hebben de heren en de dames journalisten goed gezien? Um, ja, nee, ik denk... Ik, je ik denk lacht, dat ze, ik hoor je. Ja, nee, ik, dus altijd, ik heb vandaag net zeg maar, het filmpje wat op het Textielmuseum uh, wordt gedraaid... en daar praten heel veel mensen over me. Waar je exposeert. Ja. Waar ik exposeer. En daardoor, op, op sommige momenten, dus door vandaag ook... heb je een soort be benauwend gevoel als mensen... <gat> gaat ook voor Ik voelde, voelde me in één keer alsof ik overleden was... en dat, dat, zeg maar, dat mensen dan zo naar de hand over je praten en zeggen van... Ja, het was een aardige jongen, een aardige maar, aardige jongen raar, maar vooral een stijl. Dus dat, dus dat soort dingen. Dus vandaar dat er nu weer dingen teruggehaald worden die dus mensen... Dus je voelt dat, je... Het is raar om museaal hè, te zijn. Om, om, om, om, zo, om te mee te maken dat er zo over weer wordt gerept... Ja, en het is raar, omdat je natuurlijk... Ik leef natuurlijk alleen maar naar de toekomst toe. En kijk, ondanks dat ik een romanticus ben... en graag, zeg maar, mijn inspiratie haal... of put uit het verleden, in een zekere zin... maar meer uit een... Hoe noem je dat? Een idee van het verleden. Maar ben je wel heel de tijd in de toekomst aan het projecteren. Ja. En is dat juist een uh, alleen maar naar de toekomst kijkende? Maar dat is natuurlijk ook, ook een hele paradoxale... Toestand, hè? dat we het leven alleen achteromkijkend kunnen begrijpen, ja. maar dat we het voortdurend vooruitkijkend moeten leven. Ja, maar dat is ook het mooie. Ja, En, en op dat scheidsvlak, precies op dat scheidsvlak maak jij dat, uh, dat dat werk dat en experimenteel van aard is en tegelijkertijd allerlei klassieke dingen in zich draagt. Ja. Als je nou je eigen filosofie zou moeten in woorden zou moeten gieten, kun je dat? Is dat mogelijk? Mijn ontwerpfilosofie. Nou, in, in, nee, dat is eigenlijk een beetje wat, wat we net omschreven. Zeg maar. ik, ik kijk heel erg naar mijn leven en hoe ik hem leef. En met wie ik in aanraking ben gekomen. En, en wat dus op mijn pad is gekomen. En dat vertaal ik weer tot... tot um, tot kleding of tot... tot, tot ja, en dat bederker. is iets heel anders dan wat je bij veel couturiers ziet. Die, die, die, die hebben het over Yves Saint Laurent en de baanbrekende vormen... die door mensen als hem zijn, aange, als mensen als hij zijn, zijn aangereikt. En waar ze dan letterlijk en figuurlijk op voortborduren. En ja. Terwijl jij zegt, in, in mijn ontwerpen zitten ook allerlei stukjes van mijn eigen leven. Het is mijn dagboek. Eigenlijk, het is waar ik ben op dat moment en wat me bezig heeft gehouden. Of waar, waar, he, van vervelende tot leuke dingen, tot, tot hele simpele dingen. Kun je, daar, kun je daar een voorbeeld van geven? Van iets dat ja, bijvoorbeeld pijnlijk heeft getroffen en dat dan in je werk sluipt? Nee, nee niet, niet zo, ik kom nu even niet op een iets wat... Nou ja, bijvoorbeeld mijn collectie Evolutie was voor mij toen een hele... Toen werd het leven in één keer nog drukker, om maar zo te zeggen. Waardoor je in één keer... Um, hoe noem je dat? Mensen niet meer zo vaak zag. En waardoor je in één keer tot de conclusie ook komt dat dan, als je iemand een half jaar niet meer ziet, dat iemand wel is veranderd. Terwijl als je iemand iedere dag ziet dat iemand niet verandert. En dan groei je met elkaar mee. En dat is hetzelfde als de gordijnen die je thuis hebt hangen. Als je ze, dan zie je ze niet verkleuren. Maar als je dan in één keer ergens naast mm -hmm. hangt, dat je weer weet van, oh, dat was toch ja, ja. de oude kleur. En dat, vond ik toen, dat we, heeft me toen zo bezig gehouden dat ik van, oh, shit jongens, dat, en we evalueren allemaal. Maar je moet er ook wel bewust blijven van het feit dat het gebeurt. En dat je dus die stappen uh, uh, neemt en dat je soms keuzes maakt om dus niet meer naar bepaalde dingen te kunnen kijken of dat de tijd er gewoon niet meer voor is maar dat het wel gebeurt en dat je daar wel zeg maar, uh, ja. bewust van moet zijn en toen heb ik een, een, een collectie van jurken gemaakt die heel Hele kleine verschillen hadden. En die elke keer, ah, ja. zeg maar, in kleur verschoten de ene kant op. En terug de andere kant ook weer in kleur verschoten. Ja, dat is echt zo'n zo persoonlijke gebeurtenis ja. die dan zich op de tekentafel vertaalt. Vertaalt. En heb je bijvoorbeeld in 2009 een heel lastig jaar gehad? Uh, uh, toen uh, ging er van alles nog wat mis met mensen met wie je samenwerkte. Je hebt uh, oh, ja. in dat jaar, geloof ik, ook een, een keer een show niet gedaan. Ja. Uh, er. Overleed meen ik ook iemand met die ja. wie je werkte? Wie was dat? Esther? En, en even voor de luisteraars? Ja, Esther, Esther, Esther, oh ja, sorry. Nee, dat is... ja. Esther was mijn. Uh, hoe noem je dat? Mijn linker, mijn rechterhand, mijn uh, alles die. Um, hoe noem je dat? Nee, vanaf het begin eigenlijk toen ik mijn eindexamencollectie ging doen. Was zij er in één keer en toen was ik op zoek naar iemand die me kon helpen met het naaien en zeg maar de handen had. En zij zat gelukkig in, in, uh, in de buurt. En zij had een staat van dienst waar je u tegen zei. En zij leefde voor het vak ook. Dus toen vond ik in één keer mijn, mijn, mijn partner in crime, om maar zo te zeggen, om um, nou ja, samen bij elkaar te staan en naast elkaar te staan en gewoon maar jurken te maken. En ik gaf het aan en zij ging dan weer naaien en uh, had twee kinderen rondlopen die met moeder één waren dat moeder alleen maar aan het naaien was. Dus ja. dat er zat nog ja. met kind op schoot achter de naaimachine... rolzomen te doen. En, nou ja, dus dat was gewoon een feest, uh, hoe noem je dat? Om zo iemand tegen te komen. En nou ja, het, jammer genoeg tekort. Ja, uh, zij, maar... zij kreeg kanker <kwijls> en ze uh, ja. overleed. Waar ik natuurlijk naartoe wil is, als je dan zo'n jaar meemaakt... Mm. horribel is uh, hoe, hoe zie je dat dan terug in, in de werken die je daarna maakt? Uh, nee, dus dan moet ik even heel goed weten welke collecties daarna zijn gekomen. Dat weet ik nooit zo. Ik ben heel goed, slecht in wat erachter me is gebeurd. Maar um, nou in eerste instantie, volgens mij zijn de collecties Check Check Meta nagekomen. En toen was het even allemaal wel wat uh, meer harnasachtig, meer um, gewapend, meer, maar ook strijdlustig en uh, hoe noem je dat? Toen was het ook een schaakbord. De Check Checkmate ging ook over een schaakbord. En over het schaakspel van stappen zetten in het leven. En dat je daar... Ja. He, dus dat je in één keer schaakmat kan komen te staan. Maar dat je je ook wel weer kunt overwinnen in het spel. Dus omdat het ergens Mooi. ook gewoon een spel ja, is. Ja, ja. En... Um, nee, dat, dat is dan ook wel weer heel leuk. Het is hij... grappig natuurlijk dat heel weinig mensen... dit soort dingen zullen vermoeden achter een jurk. ja. Die, die, die ja. zien de dingen hangen. zien een taille zien een kraag. Ja. Een ja. ja. Maar voor jou is dat helemaal verweven. In alle opzichten verweven. Met je bestaan. Merk. Ja. Omdat het, dat voor mij de manier is om tot ontwerpen te komen. En ik kijk graag naar wat, wat me bezighoudt. En dat vind ik in, zeg maar in die zin interessant. Of waarom mensen iets doen. Of waarom ik iets doe. Of waar dat dan vandaan zou komen. Of waarom ik me op die manier verhoud tot bepaalde dingen. Ja. En dat heeft te maken met iets wat hier is gebeurd achter me. En, achter jou? ja In mijn geschiedenis. Ja. En dat is interessant om te kijken... waarom kies ik die kleur rood en niet die kleur rood? Ja. En dat kun je allemaal over het algemeen wel ergens terughalen. Um, en dat, dat, dat atelier van uh, Jan uh, Terminio... hoe met, ziet dat er op dit moment in Baanbrugge uit? Het ziet er dus ik, elke dag als ik er langskom heel idyllisch uit. Want het is, je komt daar aanrijden op een heel smal weggetje En uh, al kronkelend langs het water. En dan kom je uiteindelijk op het, uh, bij de boerderij aan. En dan in het voorhuis is dus waar we klanten ontvangen. En in het deel achter zit het uh, atelier. En dat is één grote ruimte waar vroeger de koeien stonden. En de balken staan er nog allemaal. En daar zit nu, ja. uh, hoe noem je dat, zit het atelier in. Ja, ik loop daar binnen. Wat zie ik dan? Dan zie je allemaal mensen heel ijverig zitten werken. Dus dan, uh, Wat heb... doen ze? Um, nou je hebt Leen, die uh, zeg maar de nieuwe Esther is, om maar zo te zeggen, in mijn leven. Het is ook een goede, je rechter en je linkerhand. Ja, een goede vriend uh, van Esther geweest, grappig genoeg. Dus die zijn samen ook een zeg maar, soort van opgegroeid. En, uh, dus die is hard aan het werken. Dus die, uh, oh, wat doet die Leen? Patronen tekenen, het maken uh, met mij samen. Dus de uh, zoeken naar de vorm. En hoe kunnen we die vorm uh, creëren en hoe kunnen we dat maken... En dan heb je uh, Marion bijvoorbeeld zitten en die zit meer op het handwerk. Dus die kan kilometers rolzomen doen. Uh, en, en dat is ook in... zo iemand die, die bijvoorbeeld mee kan werken aan het, aan het opnaaien van honderdduizend ja, Swarovski dat, steentjes op. Dat, een... Ja, dat, dat, dat kan ze in alle ijverigheid en alle netheid en alle rust en zo. En, um, nou ja, die dus um... komen nog meer tegen daar? Dan heb je uh, over het algemeen uh, een stuk of vijf stagiaires die er zitten, die daar op dit moment zitten. Uh, ja die hangen aan jouw rokken natuurlijk. Die hangen aan mijn rokken. En die zijn elke keer weer. Een verrassing is het ook weer hoe ze zijn, wat ze zijn, hoe ze als mens zijn en hoe, wat ze weer toe gaan uh, of gaan brengen. En we zijn nu omdat één, uh, zeg maar een vaste kracht die zeg maar acht jaar bij me is geweest toon, die is nu net weg. En uh, zijn we nu wel naar vervanging in het atelier, zeg maar, nodig, voor dus uh, die goede ja. neigkrachten. En, en, en, en, uh, en uh, heb je daar, sorry? Yeah? En heb je de freelancers er nog omheen? Die zeg ook maar een en, beetje meedoen. En, en, ja. en op de schappen liggen dan uh, delicate stoffen uit India en zo? Of, uh... Nee, je hebt uh, bakken met. Heel veel pailletten en uh, kralen en uh, nou ja, al, al, alles wat we op kunnen naaien Linten, uh, de stoffen zijn boven. Uh, Ook zoiets ordinair als ritsen? Ritsen, schoudervullingen, voeringen, ja. uh, binnenwerk, paardenhaar. Alles wat onder de motorkap zit. Alles eigenlijk. wat onder de motorkap, wat, wat echt noodzakelijk is, noodzakelijk is om eronder te zitten. Ja. En dan... En verder zie je mensen gewoon heel in alle rust uh, bezig. En als ik daar nou zou binnenkomen als, als, als klant... Uh, en je, je zou mij moeten verfraaien uh, een, een noodzaak die door velen in mijn persoonlijke omgeving <lacht> wordt gezien... Wat, uh, wat, wat, wat, hoe pak je dat dan aan? Hoe pakken we het aan met een klant? Ja, ga, je, ga je eerst een soort van half-therapeutisch gesprek... over de verhouding die, die persoon heeft met kleding voeren? Of benader je het technisch? Hoe, hoe loopt het? Nou, gewoon heel rustig. Je, iemand komt binnen, uh, gaat zitten, krijgt een kop koffie... En uh, dan gaan we even praten, waar, wat zoek je, waarvoor heb je het nodig? Uh, dus je zegt niet van, goh, waar, waar, waar heb je al een tijd onzekerheid over? En, en wat uh, is er echt helemaal fout gegaan als het ging om kleding in de, nee. de loop der jaren? Dat... Nee, dat is niet... Dat is, dan heb je ook met iemand anders gewerkt. Of ze zijn in een winkel is het natuurlijk alweer anders dan bij iemand die om jou heen gaat bouwen. Maar die mensen komen toch ook vaak om een beetje gered te worden door jou, Jan? Nou, gered vind ik een groot woord. Ik, ik zie wel het, mensen naar en... couturiers gaan... met verwachtingspatronen van deze man. Die gaat mij tot een ander mens maken. <laughs> um, nee, ik denk... De gered worden vind ik echt nog een ah, heel woord. Ja, goed, woorden. je begrijpt maar, de spot. Maar in ieder geval ja. hele, hele, hele, iets, iets heel leuks samen te doen. Een hele, okay. het, het, is al, het, is, het is een leuk samen dansen wat je doet. Ik, zij moet zich overgeven aan mij. Want het is een, het is een kwetsbaar iets. Want ik mm. kijk naar jouw lijf... En het is niet dat je het meer he, dat je kunt verhullen, want alles moet gezien worden... want anders kun je niet aan het werk, om maar zo te zeggen. Ja. En, um, maar zeg maar de, de trekjes merk je vanzelf wel in het koffiegesprek... zonder dat je daar nu heel specifiek naar hoeft te vragen... Ja. of iemand onzekerder is over bepaalde dingen. Of De houding van een mens kan al vaak veel Zeker. blootgeven. Nou, als, nou valt maar één ding als het gaat over houding in dit gesprek op... Uh, jij vertelt ontzettend makkelijk. Nee, de woorden die reig je aan één ja, om ja. het culturenachtig uit te drukken. Ja. Uh, en tegelijkertijd ben jij een dyslectisch iemand. Ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt het een zich nou tot het ander? Ja, dat, als ik dat nou eens wist, dat weet ik ook niet. Zeg maar, praten was, als ik mijn moeder goed begreep... was ik als van kinds af aan een prater. Dus de jongste die ooit naar beneden kwam in het gezin... om, om s'avonds dan, als iedereen op bed lag, maar even te komen praten met mama en papa. Zeggen infrastructuur. Ja, dus gewoon even, hup, we gaan erover praten. Mm. En, uh, maar dat lezen is nooit, is er dan weer niet zo makkelijk ingekomen. Dus dat zijn twee hele verschillende hersendelen, die, die blijkbaar, want je zou zeggen dat is allebei taalvermogen. Ja, je zou het zeggen, ja, maar ik heb daar dus geen flauw idee waarom. Maar op een of andere is, het woord komt heel makkelijk tot Maar het moment dat ik het gaat, ga opschrijven ja. bijvoorbeeld, dan komt het er niet meer uit. Dus je schrijft ook echt verdomd lastig? Ik schrijf helemaal niet. Helemaal niet zo. Nee. Dat, of in ieder geval, ik schrijf wel eens iets, maar over het algemeen is het dan een dag later... en ik, begrijp ik niet meer wat ik heb geschreven. En, en, en lezen? Kun je wel bijvoorbeeld een, een, een essay in een krant lezen? Um, ik kan het wel, met het kost me over het algemeen vrij veel tijd. En dus die, die tijd neem je dan weer niet daarvoor. Of je doet het wel eens. Dus ja, daar... nee. ja het is een... Uh... Maar de, de onderschriften in, in het baanbrekende internationale modeblad Volk, die kun je wel? Nee. Nee? Lees ik ook eigenlijk nooit. Ik ben een plaatjesmens. Dat moet toch wel iets pijnlijk zijn, lijkt me. Geen idee, want ik weet niet wat ik mis. Ja, ja dat is ook weer geweldig, geweldig uitgedrukt. Vind je het goed dat we nog eventjes naar Nick naar Feyenoord gaan? En dan mag jij eerst ik... mijn collega Ronald van der Geer even een tip geven. Um, hoe, wat zou je doen met de shirts van Feyenoord als ontwerper? Ik neem eerlijk gezegd niet hoe de shirts van Feyenoord ah, eruit zien. Nee. Ronald, vert, Ronald <laughs> vertel hem even hoe de shirts van Feyenoord eruit zien. Uh, vanavond of doorgaans? Uh, nou, doorgaans. Vijf. Het klassieke Feyenoord-shirt. Het klassieke Feyenoord-shirt is uh, opgebouwd uit uh, twee banen. Een uh, witte baan en een, uh, en een rode baan. Daaronder een zwarte broek met, uh, met zwarte sokken. Dat is het, uh, dat ja. is het feyenoord nu met het uh, embleem op het hart. Goed, nou, wat zou Jan Tamino als, als uh, ja, gewaardeerd, gelauwerd, bejubeld modeontwerper daar nou mee kunnen doen? Wat zou ik daar nou nog mee kunnen doen? Nou, met de kleuren zijn over het algemeen vastgegeven, dus... Nee, het, het, het nog passender om het lichaam maken, maar dat lijkt me... dat hoe het, nu, het al, nu al is, is het al vrij strak, heb ik ja. het idee dat ik laat zou. Je moet toch iets kunnen... Zou je bijvoorbeeld die, die, van die hele lange Italiaanse broeken, vind je dat mooi? Ja. Ik Zou je ja. ze over de knie doen? Ja, nee, dat, dat is dus hetgeen met het vak wat ik doe. Ik zou eerder naar iedere teamplayer kijken, naar iedere speler kijken... en kijken welke broek het beste bij zich ah, past. per persoon, Ronald. Wat vind je daarvan? <laughs> per persoon verschillende outfit? Vind ik, vind ik niet zo verstandig, want dat maakt het toch wel lastig. Nou, wel, misschien ga je mensen dan wel per persoon herkennen. Dat je van tevoren al die kenmerken hebt. Ja. Dan worden de rugnummers overbodig. Dat is misschien ook wel eens interessant. Ja, is zo een beetje een slordige, slordige middenvelder die geeft je een shirt met een scheur erin. Bijvoorbeeld, een, een hele uitgezakte veehals. en een andere ja. keurige verdediger zit er dan een heel hoog boordje op. Ja, dat ja, zou je moet die Ronald van de Je moet je inhuren. Wat ja, zou jij, Ronald, suggereren voor de scheidsrechten? De scheidsrechter. Oeh, dat vind ik die Italiaanse altijd wel aardig. Waar, waar de kleur van het shirt terugkomt in de broek en in de, in de sokken. Dat vind ik altijd, wel, een, vind ik altijd, wel, vind ik altijd wel mooi. Ik, het klinkt mooi, maar ik, ik heb er geen beeld bij, dus... Ah, daar gaat het over. Maar goed, hoe staat het eigenlijk met die voetbalwedstrijd uh, van de Geer? Ja, nou dat is wel prettig voor die mensen die nu nog in hun traditionele shirt spelen. Hoewel ze doen het vandaag in het blauw, oftewel uh, de Feyenoorders. Want zij zijn zojuist op 1-1 gekomen. Veel balbezit, drie kansen gecreëerd. Het is nu rust overigens. Het is Congolo, uh, de man die ook de eigen goal maakte. Die nu weer een bal schampt. Nu is het een schot van Jammaat van net buiten het strafschopgebied. Hij raakt hem zodanig aan dat hij net iets van richting verandert. En in de uiterste hoek uh, gaat buiten bereik van uh, Babels en zo is uh, fijner toch wel verdiend gezien het vele balbezit. Kort voor rust is dus op 1-1 gekomen en dat is uh, nu de stand. En zeker voor de komende 15 minuten, want we gaan uh, rusten in Nijmegen. Oké, okay, dankjewel. Uh, we houden de luisteraars uh, op de hoogte van deze bekerwedstrijd. We gaan uh, tuften met uh, Jan uh, Tamigno. Tuften, uh, wie kent het niet? Hè? Ja. Wat is het? Mo Tufte is het. Uh, we kennen het in principe van vloerkleden en losse kleden. Dat is waar tufte uh, normaal voor wordt gebruikt. Het is het zeg maar door een ondergrond heen duwen van een draad. Waardoor je zeg maar zo'n hoogpolig of een uh, korterpolig kleed kan krijgen. Ja. En dat zijn we uh, in het textielmuseum gaan doen. Omdat op een gegeven moment dat daar ziet gebeuren en het ontstaan van zo'n kleed. En dat ik dacht, van, nou, dat vind ik zo'n mooie techniek. Dat... Waarom is dat iets moois als je, als je met kleding in de weer bent? nee Je ziet, je ziet iemand die kleden maken. En dan, hè, dan denk je, dat, dat is textiel. Daar zou ik theoretisch iets mee kunnen. En de, die techniek zou, zou ik voor kleding kunnen gebruiken... om een schouder te vergroten. Of de, hè, dus dat je op die nou, manier ja, ja, ja. In, al DGD in, het, uh, in de stof zou kunnen maken. DGD, zeg maar een... een, een uh, Verschil in lagen, zeg maar. Dat oh, ja, ja, ja, ja. is een, een soort glooiend landschap. En dan krijg je ook een beetje beeldhouwwerkachtige effecten natuurlijk. Met relief en noem ja. op en zo. Nou, ja. Ja. Dus dat was mijn reden. dat Ik dacht van nou, dat lijkt me heel fascinerend om iets mee te gaan doen. En dan ga je zo'n, dat is het mooie aan het textielmuseum, ga je een traject aan met. Hè, de tuftkoningin uh, daar was Karin. De tuftkoningin. <laughs> <laughs> ja. Dus daar, daarmee ben ik uh, aan de slag, slag gegaan. En dan ga je proberen, en dan kom je er al heel snel achter dat wol het niet gaat zijn. En dat dat te stug wordt en dat er veel ja. draden op de centimeter komen te zitten. Waardoor het een, zeg maar, een te hard en rauw materiaal is. Maar je, wordt. Hebt, je hebt iemand daar in dat textielmuseum waar jij uh, exposeert. Uh, toch al uh, naar de rand van de waanzin gedreven. Geen, dat ja, weet ik heb geen. Ja, Stef, Stef, Miro. Ik heb ja. het met hem heb echt te is, doen. Ja. Weet je waar ik op doel? Ja, ik denk, denk dat ik weet het ook Dat is het leuke van het creëren samen. En dat is het leuke om met mensen samen. Nou, die moet mentaal pijn hebben geleden onder jou, hoor. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat is toch het mooie. Hè? Dat, Jij wilde dat... een, een jurk die uit één stuk zou zijn geweven. Ja. Waarom wilde je dat? Waarom wilde ik dat? Ik vond stof niet heel interessant meer. En kijk, ik kan een lab kopen en ik heb, je hebt school gehad... en je hebt geleerd om een jasje op een bepaalde manier te maken. Je hebt de patroondelen en die leg je op je stof neer... en dan knip je ze uit en dan ga je achter de naaimachine zitten en dan ga je stikken. Naden, naden, naden. Ja, en dan, toen dacht ik van nou, dat, dat is hun realiteit en nu wil ik mijn realiteit. Toen dacht ik van nou, ga ik eens kijken wat is nou de basis waar ik altijd vanuit begin... en dat is die lab stof. En dacht ik van oké, okay, als ik daar vanaf uit wil beginnen, moet ik weten hoe die is ontstaan. Dus dan ga je kijken naar dat weefgetouw... en dan zie je daar allemaal draden lopen. En dan denk ik van, nou, als ik die draden zie lopen... dan kan ik iets mee doen. Dus nou, je kunt ze dus gewoon heen en weer laten gaan... en dan heb je een plat, hè, een heel plat ja, Maar hoe maak je een drie-dimensionaal uit één stuk, zei nou, tegen die Stef? Ja, en toen had ik dus een, een, een label gevonden... en daar liepen draden achter. En toen zei ik tegen Stef, nou, volgens mij... daar lopen nog draden, die kunnen we ook weer vullen. En nou, dan kunnen we dat opvullen... en dan hebben we dus alweer twee lagen... en die komen ergens bij elkaar, dus dan heb ik, kan ik er al in. Hij dat, hij, dat allemaal vertalen op de, op, de, op de computer. Is het ook ja. gelukt uiteindelijk? Is die ja, er... ja ja. Was eigenlijk uh, dus de eerste keer dat ik ging weef was tijdens mijn eindexamen. Toen hebben we, en was ook in zeg maar toen stond de hele uh, hoe noem je dat het uh, lab wat we ze daar hebben stond er goed in zeg maar echt in de kinderschoenen. Hmm. Dus toen was het nog echt uh, voor Stef ook een soort heel hard achter zijn oren krabben. Ja. En al gaandeweg, al die, in, he, die jaren later is hij met zoveel mensen in gekomen dat, dat dat ook allemaal steeds makkelijker gaat. Ah, het, is, het is gelukt, wereldprimeur. Ja. Op een dag rinkelt de telefoon. Met een medewerker van iemand die ja, een beetje aan de weg timmert. Een paar miljoen followers en zo. Uh, er ons op hier en daar. Ja. Laatst ook nog in Nederland geweest. Uh, iets met Lady Gaga. Ja. Uh, mag ik Jan? Wat wilde zij, dat team rondom Lady Gaga? Ze wilde kleren. Ze wilde kleren voor Gaga. En dat was uh, eigenlijk meteen duidelijk dat, dat, dat, dat ik dat ook wilde. <lacht> en dat ik dat ook... Dacht je niet, dit is bananasplit? Hier word ik uh, genaaid? Nee, op geen enkel moment, eigenlijk. Je vond het eigenlijk volkomen logisch dat deze wereld ter jou, uh, <lacht> <lacht> ja. jou kreeg? Nee, maar dat, dat, door, door de toon van het gesprek en, en de uh, uh, benadering... Was het, voelde het ook niet op een of andere manier dat dat... Um, bananensplit zou kunnen zijn. Nee. Wat, wat, wat was het verzoek? Nou, de, eerste keer was het, uh, zeg maar, de eerste keer dat we iets samen deden... was het gewoon iets lenen uit de collectie voor uh, een, een, een appearance. En dit... Een clip of, of een optreden? Of, uh... Nee, dit was gewoon voor een public... Uh, iets wat ze, het interview voor de Amerikaanse volk wat ze deden. Dus in die jurk ging ze naar het interview van ja. de Amerikaanse volk en liep ze in Parijs over straat. En dan, dat was de eerste keer dat je ook in aanraking kwam... met het fenomeen dat iemand zo'n grote... Uh, hoe noem je dat? Exposure. Exposure heeft. Exposure heeft. En dat dat in één keer zo dan de wereld inknalt... en dat men daar in één keer op reageert... en daardoor ook anders op jou reageren... in een mm. zekere zin wat een... Het heel slecht uh, voor de verkoop en de naam enzovoort. Nee. nee, maar ook een heel fascinerend iets is voor hoe mensen zich tot dingen verhouden. En ja, hoe ze want daar Omdat dan... jij aan haar geleerd raakt. Omdat jij aan haar geleerd hm. raakt. Ja. Heb je in één keer. En dan is het ook voor jezelf dat je ook bewust wordt van het feit dat het een. Nee, dat was toen nog een meisje van. Wat was het? 25, 24. Die zoveel. Uh, hoe noem je dat. Volgers heeft. Dus hm. het is ook een, best wel een bizar. Uh, nou, ja, dus daar ga je mee werken. En, en dan komt er op een gegeven moment ook, ook de vraag... kun je voor mij iets maken? Ja. Hoe ging dat? Dat ging uh, eigenlijk vrij... Uh, ook weer eigenlijk heel makkelijk. Ik, ik had met mijn show gedaan, uh, Nature Extends, En die had ze gezien. En toen kwam er een telefoontje binnen met de vraag van... Uh, ze heeft het gezien, ze gaat haar clip binnen een week schieten voor de uh, single uh, You and I. En ze zou, het graag, ze zou het leuk vinden als je iets uh, zou ontwerpen voor haar. En uh, kan dat. En er zijn twee jurken uiteindelijk in die clip uh, terechtgekomen. Ja. Maar laten we er eens eentje doen. Beschrijf de eerste is die je te binnen schiet. De eerste die me te binnen schiet is een zeg maar, kurk Lieslaarze. Zeg maar, met verhoogd plateau. En daarop een A-lijn, ook weer kurkenjurkje. Die de look heeft alsof er allemaal uh, plankjes tegen aangeslagen zijn. Waar dus weer spijkers ingeslagen zijn. En met daarop een boleren ook weer. Waar grote bloemen op zitten. Die lijken alsof ze uit houtsnijwerk ja, zijn gesneden. En daar ging ze dan. Ja. It's been a long time since I came around. Modeontwerper, wat spreek je nou aan in, in Lady Gaga? Hetgene wat me heel erg aanspreekt in de Lady Gaga is het feit dat ze zeg maar voor zichzelf heeft gezegd: Van ik ben zeg maar de, de gekste, de extreemste, de bizarste en daardoor is iedereen die zich buitengesloten voelt of, of, of anders voelt. Of, hè, nu zijn jullie allemaal normaal en want ik ben altijd gekker en ik ben altijd de extreemste en dat vind ik een heel mooi gebaar van iemand om te maken waardoor er een soort totale acceptatie ontstaat. In een periode waar we vandaan kwamen, natuurlijk, waar iedereen zeg maar steeds. iedereen moest maar normaal zijn en mm. iedereen moest maar gewoon zijn. Ze maakt de de... je vrij, dus, zeg je. Ja. ja. Het gebaar wat ze doet is vrijwaardig. En dat, je hebt wel eens gezegd dat dat ook jouw streven is om ja. een, een soort van vrijheid van geest op kledinggebied te bevorderen. Een vrijheid van geest op kledinggebied, maar ook een vrijheid van geest op, op, op gewoon weer een individu zijn. En dat we. Niet meer allemaal één zijn. En dat we niet alles meer gaan hebben kunnen in te, te ver gaan in het generaliseren van de mens. En dat is. In kleding doen we dat, in confectie natuurlijk. En dat is ergens ook heel eng. Maar dat en, zou er ook voor of verpleiten om, om, om te zeggen van nou, laten we eens een keertje uh, ook uh, ronde, stevige, van mij part plompe, zware vrouwen in leuke kleding hijzen uh, op de catwalk. Maar. Dat zie ik dan toch niet? Nee. Waarom niet? Als je zegt, van, nou, laat honderd bloemen bloeien... dan zou dat er ook bij kunnen passen. Nee, dat kan, dat, dat kan ook allemaal. Omdat in principe op de catwalk... En daar, kijk, het is een heel snel uh, traject waar we in zitten. Twee keer per jaar uh, moeten we presteren. En uh, willen we ook presteren. En daarbij hoort die show en wil je dat, dat statement maken. Dus ergens heb, heb je dan voor jezelf gekozen... oké, okay, naar nou die maatverhouding ga ik het doen. En dat is niet... Naar maatverhouding dat het extreem dun moet zijn. Maar die meisjes kun je ook gewoon krijgen. En die kunnen ook de jurken uh, ja. wegdragen. Om zo maar daar, daar, daar is natuurlijk kritiek op. Hè? Ik, ik refereer er al even aan in het begin van de uitzending. Uh, wat, wat, wat vind je daarvan? De, de, de, de samenvatting zou kunnen zijn... Er lopen graadmagere modellen. Een maatje 2 of 34 uh, rond. Uh, wat is het precies? Ik ben uh, in dat opzicht geen kenner. Zij uh, ja. <tijd> maar gezegd. Uh, er zijn vrouwen die, die daarover roepen. Ja, impliciet maken ontwerpers zich dan uh, zich medeschuldig aan uh, anorexia-tendensen. Want daar wordt toch een, een beeld voor geschoteld... waar heel weinig aan kunnen voldoen. Denk ik, er is... of In ieder geval naar mijn idee is, er op een gegeven moment, is, is men steeds verder gegaan. En was er op een gegeven moment, een, en dat is een aantal jaar terug... dat, dat het extreem dun is is geworden in verhouding als je het, zeg maar een Linda Evangelista en een Karen Mulder zeg maar de ja. echte de iconen van die, voor voor die tijd ja. van voor die tijd die waren dat waren hè, rondere vollere vrouwen dan de meisjes die het, het toen op een gegeven moment heel erg zag. Maar dat heeft er op een gegeven moment ook mee te maken naar mijn idee dat de tv en uh, foto's werden steeds meer uh, het werd steeds groter en kwam er kwam steeds meer beeld uh, op iedereen's netvlies. En Maar de vrouw verhoudt zich over het algemeen naar een maat 36. Op een foto zie je er dikker uit. Mm. Dus dan ga je het meisje dunner... He, ga je een meisje dunner? Oké, okay, dus jij weet het effect. Uh, visueel is dit en dat. Dus ik moet er iets kleiner maken. Want dat, de uitvergroting vindt vanzelf plaats ja, op dat plaatje. Ja, en dat is een alles in het leven. Op een gegeven moment komen er daar, ontstaan daardoor ook excessen. Hmm. En, zo. en zijn er op een gegeven moment ook te dunne meisjes die... Maar is die modewereld serieus op de terugtocht daarvan? Want uh, die kritiek blijft, blijft klinken. van nou, ja, Het is niet realistisch wat we te zien krijgen. En op die manier... Uh, maar de, ja, maar de... Maak je vrouwen in die zin gek dat, dat ze weten... ik zal altijd tekortschieten, zo zal ik er nooit uitzien. Nee, maar dat, ik denk niet dat dat daar zo... Zeer, maar ik, de andere kant op wordt de wereld ook steeds dikker. Dus het gaat allebei de kanten op. Dus aan de ene kant, maar men verhoudt zich wel... en vrouw wil wel die maat 36, 38 in principe zijn. Ja. En nee, ik denk niet zozeer dat het een... Uh, ik ben het ermee eens dat we gewoon een gezond vrouwbeeld moeten laten zien. En dat, dat we daarmee bezig moeten zijn. Maar ik vind ook dat iedere vrouw zich moet blij voelen in het lijf wat ja. ze hebben. Wat, wat, wat, wat heb je zelf voor kritische kanttekeningen bij, bij het vak? Je zou nee, niet, niet denken dat het het dat alle op aarde is. Dat is kritische kanttekeningen. En hetgene is dat, dat ik, waar ik nog steeds zeg maar, uh, het, het interessante daaraan vind... is zeg maar het generaliseren van het lijf wat we doen... He, of niet we doen, maar wat, wat mode doet, is zeg van: ik ben een iedereen is nu een maat 36, 38, 40, 42, 44. Als je vrouw bent en ergens moet jij je dan maar inpassen. Maar als je naar iedere vrouw kijkt, is, en mannen ook, is de bovenkant is maat A en de onderkant is maat B. Ja. Maar ja, dat, het wordt min of meer bij jou neergelegd als jouw probleem. Dus jij mag dat maar oplossen. En daarom vind ik zeg maar. Een, een, Kijken naar een vrouw en het ermee bezig zijn en zorgen dat ik het oplos. Want ik heb daar ook. Hè, ik kan dat ook. Nou, ik kan ja, daar ja. iets aan doen. Ja. En dat vind ik vind ik heel mooi. En dat al, kan, ik... al kan uh, ook weer niet iedereen zich het veroorloven om een uh, Jan Terminio te kopen. Nee, maar je kunt wel, zeg maar, als je naar de spiegel in de spiegel kijkt, zie je dat mouwen te lang zijn op dat iets. Dus je kunt ook gewoon naar het atelier om de hoek. En dan betaal, okay, dan betaal je 10 euro extra of 15 euro extra om die paar dingetjes te hmm. laten vermaken. Maar. Dan wordt het wel leuker door. En wat is iets waarvan je zegt... daar zou ik mijzelf willen verbeteren? Ik bedoel, je hebt faam, je krijgt lof... maar er zullen vast dingen zijn waarvan je denkt... nou, daar wil ik nog wel eens even progressie in boeken. Ik? Nou ja. Als ik in elke dag... Wil, dat, is, dat blijft. Dat is een maar Wat vind je bijvoorbeeld iets... dat je, dat je dat nog, nog niet zo goed onder de, onder de knie hebt? Wat heb, je dan, wat heb ik nu nog niet zo goed onder de knie? In mijn vak? Ja. God. Ik denk, in, de, maar dat, dat, dat blijft het. Dat blijft het je, je blijft het gevoel hebben dat ik nog steeds moet leren. Dus maar, in, in basis maar wat alles, dan bijvoorbeeld? Ik, ik, ik kan de, wel, de een die zegt, ja, rusjes, dat lukt me gewoon niet goed. Of. Uh, ja. ja, strak en snel, dat is. Ja, moet ik moet me daar ontwikkelen. Wat, wat lukt me dan nog niet goed? Jeans. Mm -hmm. Zeg maar, jeans zou ik niet zeg maar, zomaar kunnen doen. Dat, dat is waarschijnlijk ook heel lastig omdat het zo'n basic-achtig ding is. Nee, maar dat komt omdat het zeg maar, technisch gezien uh, gaat het over andere dingen. Het gaat over wassingen. Uh, er zit een andere krimpen en rek in het materiaal. Zeg maar. Dus voor het naaien is dat anders. Um, nou, en, en, maar ook bijvoorbeeld voor mezelf, dan mannenkleding. Daar zou ik me nog wel op uh, zeg maar de vrouw, maar de, zeg maar mannenkleding omdat het dan ook weer een ander lijf is. Dus je hebt daar een andere, zeg maar, als je hebt een naaimachine... zit voor een vrouw naaien een stikje, zeg maar, ronder. Omdat hè, een vrouw heeft rondingen, dus die wil, daar wil je het mooi over. Dus dan ja. ben je al bezig met naaien, met, tijdens het naaien... bezig met die rondingen daarin te naaien. En de man is een hoekiger, dus die, daar wil je dat ook wat hoekiger... dat het hoekiger blijft. Nou, en dat, dat doe ik met dat, bijna niet. Dat is iets niet. moois dus is, om nog te veroveren. is een, een ondergeschoven on, on, on, ja. kindje, ja. zo Jij zat zelf als kind op zolder... Uh, met, met, met poppen en met zus en fotoshoots te doen hè, met, met z'n tweetjes. En het leek eigenlijk allemaal zo ontzettend uh, voor de hand te liggen... dat je, dat dat je in je deze wereld terecht zou komen. Waarom wilde jij in godsnaam anticaar worden? Ja, dat, bij A, ik was nog te jong om op de kunstacademie aangenomen te worden. Maar ook omdat het gewoon uit familiair oogpunt... en de an, de, het antiek heb ik altijd daardoor ook heel mooi gevonden. Want de oma zat erin, mijn tante zat erin, mijn overgrootopa zat daarin... Dus dat was een soort iets wat in de familie zat en waar je ook altijd mee hebt omringd. En bij oma op Zoldermede was daar zat ik altijd met de afgedankte antieke spullen. Die dus iets gechipt was, dus die waardeloos waren om nog in de verkoop. En dat was dan je speeltuin. Dus je kon met kroonluchters die half uit elkaar lagen, lagen daarin. He, daar zal die voorliefde voor die sparkle wel vandaan. Want daar heb ik uren... En die, die sparkle die, dat zijn het, van die glimdingen die je op, die, op, op de jurken zet. Ja, jurk en, en, de, en de magie ervan, Maar ook het feit dat het daar dan verstoft ligt. Dus dat het niet meer zo hard uh, sparkelt. waardoor het, Daarom wil ik ook altijd over het algemeen... Als ik die producers erop doe... Het weer afdekken met yeah. iets waardoor het weer... Niet zo glitter en glamour, maar een beetje zieker. Ja, nou ja dat, het, dat het wat meer... Uh, net als dauwdruppeltjes in de ochtend is. Dat het gewoon... Het fonkelt wel, maar het is meer met het licht... He, ja, dat moment van aanraking, dan pas gaan ze het doen. Maar niet bij elke aanraking van licht dat ze het aan het doen zijn. Dat niets. Ja, dus dus uh, aan de ene kant was, was er die antiquaire omgeving. Aan de andere kant het verlangen om uh, met van mode en, en, en zo te, aan de gang te gaan. Je hebt die opleiding ook afgemaakt? Antiquaire opleiding? Nee. Je, je bent halfweg gestopt? Of... Ja, op een gegeven moment kom je er ook ergens achter dat je toch eigenlijk ontwerper bent. En dat je toch elke keer behoefte had om met die antieke kast of dat schilderij... om daar nog iets aan toe te voegen of iets aan te veranderen. Om een leuke jurk erin te hangen. Ja, of, daar, of, of in ieder geval iets mee te doen om die kast te verbouwen tot iets anders... of daar net bepaalde dingen aan te veranderen... waardoor de verhoudingen naar mijn idee wel beter klopt en zo. Ja. En dat was niet de bedoeling met antiek. Daarvoor heeft het niet honderden jaren bestaan om dan nee. mij even langs te zien komen. En om... Vanaf het moment dat je, dat je dan een opleiding gaat volgen... in. Arnhem, als ik het wel heb. Ik ben in de eerste instantie begonnen in Breda. Ja, en later uh, in, in Arnhem uh, die Fashion Academy gedaan. Uh, vanaf dat moment gaat het hartstikke snel. Hoe is het om, om eigenlijk al een, een, een jurk te verkopen aan een gemeentemuseum in Den Haag? Toch een hele eerbiedwaardige uh, instelling. Ja. Uh, en, en dan nog student te zijn. Hoe dat is... Ja, met, oh, dat is grappig Op een of andere manier, over dat soort dingen denk ik nooit zoveel na. En is natuurlijk dan, ben je wel blij, of je bent blij en je bent anders. Je bent maar het zijn meer de andere dingen die je dan, in één keer als een heel mooi... Het moment dat je hem af gaat leveren, besef je pas wat, wat je gaat doen. En dan komen er, dat het ook in een keer, dat de jurk in een keer in een andere wereld terecht is gekomen. dan zijn er in een keer vrouwen met handschoentjes die in een keer... Hey, je, je jurk overpakken, of je kind, om het hmm. zo te zeggen. Hmm. Dus dan, dat wordt dan in een, keer, wordt in een doos gelegd en zo wordt in een keer ook allemaal. Hoe oud was je op dat moment? Ach, geen idee. In de iets in de twintig, zeg maar. En dan lever je een jurk af en die komt in een museum te hangen. Ja. Nee, nee, tuur, je bent heel trots en al die dingen, maar je bent. Ja, en daarom ga je weer door. Hey, en hoe, hoe, hoe is het andersom? Denk daar vast even over na. Ook... Kritiek. Maar eerst de man die uh, ja, baanbrekende ideeën heeft geformuleerd... in deze uitzending over de outfit van voetballers en grenszuggen. Ronald van der Geer, Nek Feyenoord. Het is uh, nog altijd 1-1. We zijn zes uh, minuten bezig in de tweede helft. Echt noemenswaardige kansen zijn er niet geweest, maar die gaan ongetwijfeld komen. Met name omdat de NEC eigenlijk precies hetzelfde doet als in de eerste helft. Spelen op eigen helft. Feyenoord het initiatief laten. zal ongetwijfeld gaan betekenen dat Feyenoord wat meer kansen gaat creëren. Misschien is dat nu al zover. Als Schaken er vandoor is aan de rechterkant. Uiteindelijk wordt het gat dichtgelopen door de verdediging van de NEC. Hij gaat de bal zelfs via Schaken over de achterlijn. En gaat Babels, de doelman, die dus kort voor tijd, kort voor rust. Geklopt werd door Gongolo, schot van Jamma. Dat nog net door de verdediger werd aangeraakt. Die doelman, dat betekende overigens 1-1, gaat nu een doeltrap nemen heeft de NEC ook op een 1-0 voorsprong gezet met een uh, eigen doelpunt. Eens kijken hoe de tweede helft uh, gaat lopen. Uh, Feyenoord valt dus aan. NEC gokt op de counter. Dat zal het spelbeeld zijn de komende minuten. Het is 1-1 uh, in Nijmegen. Ja, na de klok van 8 wordt u op uh, Radio 1 uh, ook voortdurend bijgepraat over, uh, over uh, NEC Feyenoord. We gaan nog even terug naar Jan uh, Taminio, uh, modeontwerper. Um, kritiek, ik duidde er net al even op. Dat is de hardste kritiek die je gehad hebt. Oh. Wat is de hardste kritiek die ik ooit gehad heb? Het is ook weer zo'n goede ik vraag. Ik er eentje? Ja, eentje doe maar even. Milou van Rosse, modejournaliste, die, over het algemeen laat dat helder zijn... positief is over jouw werk. Die schreef op een gegeven moment... Uh, over, over de Fashion Week in uh, januari 2011. Irradiance, zoals Taminio's yeah. collectie heette... ging volgens het persbericht over... Verstoppen en overonthullen in een duistere sfeer, maar die duisterheid kwam geforceerd over een stijlfiguurtje. Niet de vertaling van een oprecht gevoel. Dat maakte de weinig relevant en behoorlijk oppervlakkig. Nou, wow, ik heb het nooit gelezen, gelukkig. Hoe komt het op, uh, op je over? Hoe komt het op me over? Uh, wat vind je daarvan? Wat vind ik daarvan? Ja. A, dat, ah, dat het haar bening is. en Dus dat het meer... Uh, hoe noemen we dat? Ja, geen idee. Ik weet niet hoe zij die dag daarna heeft gekeken. En wat ze daar... Dus dat is haar mening dat ze, dat, dat ze het dus niet maar heeft Maar komt gezien, het wel dat... eens voor dat je, dat je merkt... Ja, ik moet een collectie afleveren. Ik, ik kan niet alles voortdurend vanuit mijn kloten maken. Eh, uh, uh, mm -hmm. en, en, en soms doe je dus iets waarvan je weet... Nou, het komt niet uit de diepste bron. Maar het moest er wel komen. Nee, nee zo... Op die manier, kijk, het is natuurlijk elke keer dat er iets moet komen. En dat komt ook elke keer doordat, doordat je het gaat doen. En nou ja, de ene keer spreekt het één e, meer aan dan het andere. En Irradiant was, was, was een van mijn duisterste collecties, om maar zo te zeggen. En een van de donkerste collecties. Ja. Um, ja, wat, ja wat, wat ik daar verder van vind, jij ja, dan. Ja, niet, niet heel veel, om maar zo te zeggen. Je ja, gaat ja, gewoon je eigen koers doen. Ja, dus dit, dit is wat ik moet doen. En dat, dat... en dat is bijvoorbeeld naar India gaan binnenkort, ja, geloof ik. naar India gaan. Ga je Volgende. daar doen? Uh, we hebben een samenwerking gedaan met een ontwerper daar, Sunit Mar. Uh, dus we gaan daar tijdens de Daily Fashion Week, de opening show, doen. Uh, dus dat is heel spannend en leuk. E eerste eerst, uh, echte internationale doorbraak daar, hoop je? Uh, nou, eerst, het is gewoon het eerste... Uh, keer mezelf visueel maken in India echt. Dus dat, uh, Want het, uh, in Parijs ben je natuurlijk een aantal keren geweest. Ja. Uh, maar volk heb je geloof ik nog niet echt gehaald. Hè? Dat is toch wel een soort het van tempo. Amerikaanse. Tempel, ja, waarin je op een gegeven moment echt flink moet uitpakken. Wil je kunnen spreken van... Uh, dat hebben we met Gaga de Volk gedaan. Ja, goed. Dus maar een dat paar foto's van ja. jouw collectie bedoel ik. Hè? Dat, uh, daar, wil je, daar wil je toch op een gegeven moment uh, die vijf of tien pagina's over je werk. Ja, nee, dan moet je adverteren. Dat, dat doen ze alleen maar als je adverteert. Ja. Dus dat is, een ander, dat is weer een ander paalspel. Zolang je niet adverteert, kom je ja. weer niet op die manier. Nou ja, die winkels in Tokio ja. komen er gewoon op een dag, Jan. Ja, nee, dat in is in San ander Francisco. Verhaal. Dat is een ander verhaal. Oké, ja. oké. Okay, okay. Goed, eh, daar is de tegel. Eh, oh ja. We horen straks even wat erop staat eh, van jouw hand. Twee dingen dadelijk naar achter met een uh, geluksconsulente. Margreet Raantjes uh, spreekt met haar... En met Ria Schlepers, dat is zo iemand. En Margreet Treintjes, die gaat ook met iemand van gedachten wisselen... die daarbij geholpen moet worden. Eenzaamheid verwerken, Anne Schoolkaat heet zijn. Goed, en uh, straks, uh, zoals gezegd, nekveilig nog. Op de tegel, Jan, in twee woorden? In twee woorden, een, uh, een box in een cirkel. Een box in een cirkel, nou... Kijk naar de site van Jan en check it out. Hoi. Dank meneer Tamino. Dit was de aflevering 2500, de, de, en 2510. Morgen praten wij met Caries van Houten over haar nieuwe carrière... die van singer-songwriter. Tot dan. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Hoe is de stand van zaken? Hoeveel aangiften zijn er inmiddels binnen? Hoeveel mensen zitten er op dit moment vast? En is er nog enig zicht op de omvang van de schade? Geen water uit de kraan, geen water in je toilet. Dat is dus een fout. Dat moet dus hersteld worden. Hm. nou goed gaat de formatie verder vandaag? Dit is natuurlijk al hard werken, omdat er ontzettend veel besproken moet worden. Het gaat nu echt beginnen. Ik heb er zeer veel zin in. Ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rentsen. En spiddags tussen half 5 en half 7 met Tim Overdijk en Lucera Carasso. Is dat zo'n beetje het schema van iedere dag? Radio 1. Ik hoop dat ze dat oppikken in Den Haag. Het nieuws van alle kanten. We zitten al in de 70ste minuut. John!